Uur. Wat om met het NWS-journaal. Minister Van Rijn is tegen het voorstel van artsen om bij een tekort aan bedden op de intensive care... jonge mensen voorrang te geven op ouderen. Het is een van de selectiecriteria in een draaiboek dat de artsen hebben opgesteld... voor als er een beddentekort ontstaat. Van Rijn vindt dat het leven van twee patiënten met dezelfde overleving... ...behandelen en anders wordt dat misschien de volgende keer, dan kan dat ook nog. Meneer Deen. Ja, één. dank u voorzitter. Uh, mag ik daarvoor de reden vragen? Het is een volle vergadering en ik denk wel dat we het kunnen redden. Maar mocht het door de tijdsdruk we het net niet redden, dat vergaderpunt... ...dan kunnen we dat bij een eerstvolgende sessie van de commissievergadering alsnog behandelen. Dat is de enige uh, reden. Oké, okay, nog één aanvullende opmerking dan. Is, zou het dan ook niet kunnen dat we... ...alle agendapunten vanavond schrappen. <lacht> Gezien het feit dat we ook nog steeds geen college hebben... ...en er straks um, op, op basis van deze commissievergadering... ...een raadsvergadering gaat plaatsvinden... Uh, ...met hoogstwaarschijnlijk een andere portefeuille houden... ...dan de burgemeester nu. Ik wil dat eens voorleggen aan de raad, aan deze commissieleden. Stelt u de prijs dat ik ook al een antwoord geef op u? Nou, u hoeft het niet te doen, maar ik wil dat voorstellen aan oh ja. de... Aan de ik ook, commissieleden. Ik doe ook een beetje mee in de vergadering. Dat mag. Ik stel toch voor dat we de vergadering wel houden, want er zijn ook de technische vragen... ...waar u alleszins de vragen kunt stellen en de antwoorden kunt verwachten. En dat lijkt me toch iets wat u niet wilt missen. Mevrouw ja. van der Veld. Ik... Ja, ik wil er best heel graag op reageren. Het is namelijk wel zo dat wij in ons reglement hebben staan dat wethouders hier op uitnodiging zijn van de raad... En dat wij de wethouders niet nodig hebben om met elkaar te discussiëren over de inhoud van datgene wat ons voor is gelegd. Dus ik zie geen enkel bletsel om dit zonder wethouders te doen. Dank u mevrouw de Veld. Ik zag mevrouw Koper ook de hand opsteken. Ik ga ook nu toe Mevrouw Koper. Dank u wel voorzitter. Ja, uh, voorzitter, ik ben het niet, niet eens met uw voorstel om het uh, stuk van de krocht uh, te verschuiven. Want dit is waarschijnlijk de laatste vergadering... Uh... Voor, uh, voor het recess En dat betekent pas weer september. En ik vind dat niet, uh, dat niet kunnen. Ik neem het daar. Dank u. Gaat uw gang. Eend, ik sluit me daarmee aan. waar ik ook wil meegeven. We hebben ook een uh, verdeling met uh, commissieleden. commissieleden. meteen een, een, een, een. Mijn collega, uh, meneer Insta, schuift straks aan in plaats van een andere collega. Dus ook daar hebben we een verdeling gemaakt. Ik zou ook toch graag van zo aan de agenda volgen, zoals die is. Oké, okay, meneer ja, Graag. Dank u wel, Gabonie. Ja voorzitter ik wil graag uh, eigenlijk onder motivatie mevrouw Koper net ook naar voren haalt uh, dit punt gewoon op de agenda laten we zitten hier al een tijdje mee en reageren op de heer Deen uh, ik voel zijn bezwaren uh, voor een gedeelte van de agenda ik bedoel ik noem een uitvoeringsprogramma uh, op uh, hebben we toch nog wel een raadsprogramma dus wat voor zin heeft het daar om daar nu over te praten als wij genees weten of wij zo meteen nog wel een raadsprogramma hebben. Ik heb uw bezwaar aangehoord, we houden de agenda zoals die is en ik zie meneer Balberg-Wilson ook. Ja, voorzitter, ik, ik reageer even op een mededeling van mevrouw Koper dat er nog wel eens tot september zou kunnen duren eer we een nieuw college hebben. Ik mag hopen dat dat niet het geval is en ik zou het ook graag aan de burgemeester willen voorleggen. Nou, ik, ik wil met de vergadering gaan beginnen. Mevrouw Koper, nog één... Ja, even een correctie, dat heb ik niet, uh, niet gezegd, maar als je kijkt naar de reguliere agenda voor commissievergaderingen, dan staat er voor juli en augustus geen commissievergadering gepland. Dus dat betekent dat het dan de commissie van september is. Ik dank u al hartelijk en ik stel hiermee vast dat we de agenda houden zoals die hier is. Meedeling voor het college, ik kijk het hele college aan. Ik heb op dit moment geen andere mededelingen dan de mededeling die straks nog komt over corona. Dank u vriendelijk. Dan sluit ik dat agendapunt ook af. Dat is de tempo die we meteen die we willen hebben. Stand van zaken, corona update. Wederom het college. Dank u in wel. Meneer gaat u vast... uh, ja, U begrijpt dat uh, het. Uh... Het rare situatie is om hier inderdaad uh, uh, als, als enig lid van het college uh, aanwezig te zijn vanavond. Maar desalniettemin, hartelijk dank voor de uitnodiging. Um, ik zal kort even een paar dingen over de situatie rond corona met u delen. Uh, ook in de wetenschap dat wij later in deze week ook nog te spreken komen over de inzichten en ideeën die er leven rond de economische uh, maatregelen. Die uh, <tie> wij mogelijk met elkaar zouden kunnen invoeren ter verzachting van het leed voor een aantal ondernemers in onze gemeente. Uh, nou, u heeft allemaal meegekregen dat er verdere versoepelingen zijn doorgevoerd. Er is een, een nieuwe noodverordening van kracht gekomen op 15 juni, als het goed is, heeft u daar ook de informatie over gekregen. En wat wij op dit moment zien is dat ja, er toch op alle punten een, een, een, nou, een verruiming plaatsvindt. Aan de ene kant, gezien het feit dat dat kan op basis van de statistieken en de gegevens. En tegelijkertijd dat we ook wel zien dat binnen de samenleving ook wel de behoefte ontstaat om um, um, ja, toch wat meer ruimte te creëren. Um, dat spanningsveld dat zal de komende tijd nog wel even blijven. Ik heb dat ook eerder aangegeven. Dat waar ja, aan de ene kant uh, komt uit een situatie waar je sterk dingen reguleert en zelfs verbiedt um, juist dat grijze veld waar we ons vaak nu in bevinden ingewikkeld is. Um, afgelopen weken kwamen verschillende vragen Stukken op waarvan ook met een aantal van u nog even heb mogen sparen. De vraag: mogen we wel of niet biljarten en darten in cafés? Mogen zomerkampen wel of niet? Het zijn allemaal lastige interpretaties waarbij je ziet dat er vanuit de landelijke wet en regelgeving en de aanwijzingen dingen over ons heen komen en binnen de veiligheidsregio's daarover nagedacht wordt, binnen de ene regio dan weer net even een accent anders ligt. Goed, wij proberen daar zo goed als zo kwaad het kan binnen de veiligheidsregio, maar zeker ook binnen de gemeente, onze maatregelen in te nemen. We zijn sinds het afgelopen weekend ertoe over gegaan om weer alle parkeerplaatsen open te stellen. Die worden in ieder geval goed benut op de dagen dat het mooi weer is. Maar dat leidt niet tot een overmatige drukte op het strand. We zijn heel blij op de wijze waarop zowel de strandondernemers als de ondernemers in het dorp met ons meedenken en doen om alle maatregelen in te voeren. Ik ben zelfs op twee strandtenten geweigerd omdat men al aan de tax van 30 personen zat en um, mij werd vriendelijk bij de deur verzekerd dat dat absoluut ook de max was en ik elders mijn heil moest zoeken. Dus in dat opzicht werkt dat goed. Um, in het dorp hebben we een aantal maatregelen genomen waaronder de afsluiting van de haltestraat. Het was even zoeken naar de juiste verhoudingen waarbij we aan de ene kant wel ja, uh, de, de rigiditeit erin willen houden om niet per uur te moeten besluiten of we wel of niet uh, uh, afsluiten en tegelijkertijd ook de spanningsvelden die er tussen de retail en, uh, en, uh, en de reguliere uh, uh, horeca is, om dat ook met elkaar goed bespreekbaar te maken, um, sluit niet uit dat op het moment dat het nodig is dat we dan toch weer met aanpassingen komen. Vooralsnog zijn wij in ieder geval blij met het, uh, met het beeld wat dat uh, geeft. Um, zoals gezegd, morgenavond zullen wij met elkaar nog spreken over wat verder kijken in de richting van de... Uh, eventuele aanvullende economische maatregelen... bovenop al datgene wat er in ieder geval ook vanuit het Rijk uh, gebeurd is. Uh, en we hebben ook nou ja, een goede blik op wat uh, de crisis... Uh, in sociaal opzicht betekent in Zandvoort... waarbij uh, aan de ene kant er een soort geruststellende... Uh, um, beeld is dat een aantal dingen die, die uh, verdwenen waren, eigenlijk wel weer op een, op een normale manier terug aan het komen zijn, dus de normale problemen zijn ook weer een beetje aan het ontstaan en het, uh, daarin zie je dat het normale leven zich ook alweer een beetje begint te herpakken. Um, tegelijkertijd, ja, dat zijn ook wel de dingen die voor de coronacrisis ook uh, plaatsvonden. Um, maar we zijn in ieder geval heel uh, gelukkig met het beeld dat we uh, zowel vanuit uh, Pluspunt als vanuit sociale wijkteams, maar ook vanuit uh, de andere kanalen krijgen, dat we niet het beeld hebben dat er uh, onevenredige hoeveelheden sociale problemen op dit moment optreden. Uh, ik heb ook al eerder gemeld dat we in ieder geval ook blij waren dat alle scholieren goed in beeld waren. En in andere gemeenten vaak scholieren helemaal buiten beeld verdwenen waren. En dat dat voor Zandvoort uh, niet gold. Um... Ten slotte voorzitter, op deze plek zou ik eh, nog een voorstel in uw richting willen doen wat ik nog even verder uit wil werken. Dat is dat de afgelopen periode eh, niet alleen mij, maar ook mijn collega burgemeesters heel erg eh, geleerd heeft om om te gaan met dagelijkse dilemma's en vraagstukken die op ons bordje komen. Waarbij eigenlijk vaak het, het beeld niet is, het is evident zwart of wit. Nee, het is vaak een grijs gebied waarbinnen je met elkaar voortdurend aan het afwegen bent van hoe moeten we dingen aanpakken. En dat gaat van heel Klein tot heel groot uh, en ik zou het in het kader van de evaluatie van uh, datgene wat we de afgelopen maanden met elkaar hebben doorgemaakt bijzonder uh, uh, prettig vinden om een keer u mee te nemen in de dilemma's bij wijze van ook een evaluatie van hoe we dat met elkaar hebben aangevlogen hoe wij dilemma's hebben beleefd en hoe we daarmee Omgegaan zijn. Ik zal daar met een apart voorstel mee komen, maar ik zou dat in ieder geval uh, bijzonder op prijs stellen om u daar een keer ook als raad in mee te nemen uh, en daar inzicht in te geven. Tot voor zover, voorzitter. Dank u vriendelijk, meneer Moorburg. Is er iemand die behoefte heeft aan een toelichtende vraag? Mevrouw Koper, gaat u gang. Ja, dank u wel. Om, om op het laatste te beginnen als vorm van evaluatie lijkt me dat een uitstekend voorstel, want dan kunnen we met elkaar onze controlerende taak als raad ook goed uitoefenen en tegelijkertijd leren van datgene wat er gebeurd is. Maar dan, dat is voor wat betreft de Partij van de Arbeid op de vraag van de burgemeester. Als het gaat om de steunpakket voor de ondernemers en de economische maatregelen waar u net over sprak, daar hebben we morgenavond een bijeenkomst over. Dus dan gaan we het met elkaar over... Uh, ik zou ook heel graag willen agenderen hoe het gaat met steunmaatregelen die nodig zijn voor de, uh, voor de inwoners van ons dorp. Want uh, zoals we vandaag ook lazen in de cijfers van het CBS, uh, zijn schrikbarend, loopt straks de werkloosheid op en andere inkomensproblematiek. En ik denk dat we daar ook hard mee aan de slag moeten om te zorgen dat we straks de juiste coronamaatregelen nemen voor onze inwoners en de organisaties daarbij. Dank u mevrouw Koper. Dus sluit ik hiermee het agendapunt met dank, meneer de Molenburg, af. En dan ga ik over naar het volgende agendapunt, agendapunt 4. Varianten renovatie theatergebouw De Krocht. Er zijn drie items: 1. Bijwerk achterstallig onderhoud. 2. Grote verbouwing met uitbreiding van het tentreegebouw binnen de gemeentelijke eigendomsgrenzen. En 3. Een tussenvariant waarbij het theatergebouw wordt opgeknapt en van binnen geheel opnieuw wordt ingedeeld. Waardoor het gebouw mogelijk ook geschikt kan worden gemaakt voor meerdere culturele functies. Het college stelt voor: de raad stelt voor te kiezen voor variant 3, waarmee het theater de krocht een grotere interne verbouwing zal gaan. Welkom, mevrouw. Voordat de leden van de commissie het woord krijgen, kijk ik even rond of er een inspreker is. Ik stel geen inspreker vast. U bent erg snel met uw vinger, meneer. Ja, ja, eerst nog insprekers, maar die zijn er niet. Dank u wel, mevrouw. Um, het, ja, normaal zou ik eerst het college vragen aan een kleine toelichting. Doe ik dat nu ook? Het college, mag ik u een kleine toelichting vragen? Um, meneer Bollebel. Nou ja, dat was ik niet van plan eigenlijk, uh, voorzitter. <laughs> dank u. Ik ga, kijk nu naar de commissie en ik zie diverse vingers en ik zag dat meneer Bluis was toch even eerder dan u. Meneer Bluis, dat lijkt wel een veiling. Ja, Dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen binnen drie minuten te houden. Um... Ja, ik ga het proberen. Um, de Krocht, onze lokale cultuurtempel, laagdrempelig, geliefd bij verenigingsleven en bevolking. Wie is er niet geweest? De Krocht is meer dan zomaar een oud gebouw. Het voorziet in een grote sociaal-maatschappelijke en culturele behoefte. En is daarom een belangrijke verbindende factor voor de Zandvoortse samenleving. En dat moet zo blijven, vindt het CDA. Nu, na ruim 50 jaar, staat renovatie op de agenda. Gelukkig, eindelijk. Het raadstuk gaat uit van drie varianten, waarbij het CDA wil focussen op variant 2, een grotere verbouwing, en variant 3, een zogenaamde tussenvariant, een opknappbeurt en van binnen geheel opnieuw indelen, waardoor het gebouw mogelijk geschikt kan zijn voor meerdere culturele functies. Bij variant 2 zijn twee schetsontwerpen gevoegd. Wat opvalt is dat er geen architecten uit Zandvoort zijn. Zij weten wat er leeft en kennen de historie van het gebouw beter dan betreffende ongetwijfeld gerenommeerde bureaus. Waarom zijn voor die, voor die eerste zeer voorlopige studies geen Zandvoortse architectenbureaus ingeschakeld? En wat waren de kosten voor, en waren hier kosten aan verbonden? In deze notitie is niet duidelijk welke ideeën en wensen er leven bij de huidige gebruikers. Is daar overleg geweest? Denk bijvoorbeeld aan het GOZ en de toneelverenigingen. Dan duurzaamheid, niets daarover. Denk aan isolatie, zonnepanelen, opvang hemelwater en nul op de meter. Het CDA had graag een notitie met meer visie gezien. Kijk verder naar variant 3, de renovatie. Prima die aanpak, maar het blijft beperkte ruimte. Realiseer bijvoorbeeld dat de toneelvereniging ruimte nodig heeft... ...voor opslag voor decur, koorstukken en repetities. Daarvoor zouden de twee aanpalende garages... ...en daarboven gelegen kaboutersolder... ...bij het project betrokken moeten worden. Streven moet zijn deze op termijn te verwerven. Als er, zoals in het voorstel staat... ...ruimte moet komen voor meerdere culturele functies... Denk aan het CFM, GOZ. Dan zou bij het plan ook de pastorie betrokken moeten worden. Hierdoor komt de ruimte vrij op de tol. Mooi voor de hoognodige woningbouw. Ook hier zou het streven moeten zijn de pastorie te verwerven. Het CDA pleit er dan voor om bij variant 3 jaarlijks een bedrag van 100.000 euro extra te reserveren voor verwerving van genoemde panden. Laat ik dat dan maar variant 3 plus noemen. Zoals in beoogd resultaat verwoord, ons toespitsen op vragen. Ja, ik heb nog één regel afrondend, voorzitter. Zoals in beoogd resultaat verwoord, ontstaat er dan een beide tijds multicultureel en functioneel sociaal-cultureel centrum met zicht op uitbreiding van activiteiten. En het CDA hoopt dat, dat nog deze raadsvergadering gerealiseerd wordt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Bluis. Ik geef het woord aan de heer Schoenlinks, El Gebali. Ja, voorzitter. Uh, El Gebali nog steeds. Um, <laughs> Mag niet uit. Het is een kleine hersenafwijking, maar het is de mijne. Niet ja, duidelijk. En we hebben nog genoeg tijd in deze vergadering om het te... Nee, dat gaat jaren duren hoor. <laughs> Oké. Okay. Nou, voorzitter, laten we teruggaan naar het onderwerp. Uh, want staan mij kort even toe terug te kijken naar waar we het allemaal over hebben gehad. In deze zaal 2018 hadden wij het verkiezingsdebat. En we waren het unaniem eens over dat we de kocht gingen renoveren. Dat waren we overigens ook al vier jaar daarvoor. Um, dus na je data kunnen we nu acht jaar later spreken dat we nu eindelijk weer eens een keertje echte renovatieplannen op tafel hebben. Daar zijn we in ieder geval blij mee. Maar gaan we nu ook echt de daad bij het woord voegen? Er is al een keertje gesproken over renovatie en toen was er een economische crisis. En toen hebben we omwille van die economische crisis en eigenlijk die nasleep daarvan gekozen om de krocht niet uh, te renoveren en het op hol te zetten. Dus de vraag aan eigenlijk de commissieleden in deze is... Bent u bereid als commissie uh, nog steeds die uitspraak te doen die we ook in 2018 hebben gedaan? Dus we gaan met z'n allen voor een renovatie van de kort. Hoeveel het ook kost en welke variant het ook wordt. Bent u daartoe bereid? We zien nu in het licht van uh, de coronacrisis natuurlijk ook een economische crisis verschijnen. En kunnen dus echt gestalte doen bij het woord. En uh, wordt de krocht niet weer slachtoffer van zo'n economische crisis? Dus het commitment is echt bij de collega's en ik ben ook benieuwd naar de antwoorden van mijn collega's. En dan naar het stuk. Uh, wij vinden het schokkend dat na twee jaar dat wij uh, dit eigenlijk hebben geagendeerd als gehele raad zijnde... nu zo'n stuk voor ligt. Een schets. Uh, en we kiezen dan uiteindelijk voor een grove raming als we het college mogen geloven. Uh, Waarbij waar wij 500.000 euro uitgeven aan ik weet niet wat... Want dat wordt gewoon niets gespecificeerd. Dus wat heeft het college de afgelopen twee jaar gedaan op dit gebied, zijn wij benieuwd naar. En waarom gaat het college dan specifiek voor variant 3? Wat waren daar de overwegingen voor het college voor? En waarom gaan we niet, zoals al door de heer Bluijs net werd geschetst, voor een variant waarbij bijvoorbeeld ZFM en de Wurf ook kunnen toetreden tot gebouwde krocht. En daarmee spelen we misschien ook wel woningbouw vrij, zoals net werd gezegd. Daarbij is in 2013 al ongeveer 1,5 miljoen geraamd voor het project Tekrocht. Dat dus veel dichter bij variant 2 zou liggen dan dat je nu zou zeggen bij variant 3. En uh, waarom zouden dus dan niet de kans pakken om voor zo'n grote, wat, wat duurdere variant te gaan? Omdat het ook een meerwaarde voor de samenleving van Zandvoort heeft. En tot slot, de vragen over duurzaamheid zijn al gesteld. Dus die hoef ik als GroenLinks een keer niet te stellen. Dat scheelt weer. En zijn we heel erg benieuwd naar juist de overwegingen van het college om tot dit stuk te komen. In de eerste termijn, dank u wel. Dank u wel, meneer Elgebali. Mevrouw Bruin. Dank u wel. Tuin. De wens is er, en ook bij ons, om de krocht te, te renoveren en te maken tot een multifunctionele ruimte. Alleen zitten we nog steeds met de voorbereiding van de cultuurnota. Maar we weten ook dat een beter gebruik van het bestaande gebouwen kan en mogelijk is. En als de kosten voor het renoveren toch moeten worden gemaakt, dan zien we juist in variant 3 een hele mooie tussenvorm tussen de verschillende varianten. Alleen bij deze mooie tussenvorm is er ook behoorlijk wat budget. Er is een grove schatting rond de 500.000 euro en in het raadstuk staat dat uh, variant 3 wordt gezien als voorkeursvariant... ...omdat het aanzienlijk lager budget of bedrag bevat dan variant 2. En daarom zouden wij ook graag willen vragen uh, wat soort van het plafond zou kunnen zijn van de schatting van variant 3... Wat is ongeveer het maximum bedrag? Of is daar een zicht voor? Want het zou niet zo kunnen zijn dat zodra variant 3 meer zou kunnen kosten dan variant 2. Dank u wel. Dank u wel, Ik kijk naar meneer Deen. En ik zie ook meneer Kramer. En ik zie. U wil daar een eh, interruptie? Meneer El, El, El Gabali. Ja, voorzitter. Ik ben, uh, is, is goedkoop geen duurkoop voor de VVD? Kun je niet in één, beter in één keer een project goed aanpakken dan dat je nu even wat geld doet en dan volgende keer over tien jaar weer wat geld? Dus het is goedkoop, geen duurkoop, is de vraag. Kleine reactie. Ja, op het begin inderdaad, we zitten nog met de cultuurnota. En dan hebben we drie varianten. En op nummer twee lopen we heel erg voor op wat we kunnen bespreken op de uh, in de cultuurnota. En daarom inderdaad, uh, variant drie als tussenvorm, dat we het wel verbouwen. Want we weten dat er een verbouwing mogelijk is in interne verbouwing. En daarom zeggen wij variant drie in plaats van variant twee. Intrusie, mevrouw Koper. U bent al geweest, meneer... Mevrouw Koper, gaat u gang. Dank u wel voorzitter. Ja, interruptie op mevrouw Duin. Uh, de cultuurnota is voor de derde keer nu uitgesteld naar een, uh, een, een, een volgend jaar. Dus als we daarop wachten stellen we ook de krocht weer drie jaar uit. En dat lijkt me echt niet zinvol. Wat vindt u daarvan? Dank u wel mevrouw Koper. Mevrouw Duin, een korte reactie voor ik het woord geef aan meneer Deen. Ja, ja het, het is lastig. We willen allemaal renoveren... maar we moeten nu kiezen inderdaad van een van de drie varianten... of de cultuurnota nu of later inderdaad. Ja, het is natuurlijk jammer dat het wordt overgeschoven... Maar, of verder wordt verschoven. Maar inderdaad, meer, meer kunnen we ook niet doen... en zou ik toch kiezen voor variant drie als tussenvorm... van de, de drie die we zouden kunnen kiezen voor op dit moment. Mevrouw Duin, dank u voor uw reactie. Meneer Deen, gaat u gang. Dank u, voorzitter. Ja, gezien de, de huidige... Mede gezien de huidige coronacrisis lijkt het me verstandig om uh, voorzichtig om te gaan met het uitgeven van geld. Dat kunnen we maar één keer doen. Uh, dus om anderhalf, twee miljoen te spenderen aan, uh, aan de renovatie van, van de krocht lijkt ons uh, te veel geld. Uh, het advies van het college is variant drie. Daar kunnen wij ons redelijk uh, in vinden. Dat is een variant uh, waarbij volgens ons uh, Theater de Krocht op een goede manier uh, verder kan. En toen uh, lazen we nog een stukje verder en toen uh, las ik iets over de huidige huurprijs. En toen dacht ik dat ik het verkeerd las, want uh, er stond de huidige huurprijs bedraagt 691,03 euro. 691,03 euro. En toen dacht ik uh, daar achteraan te kunnen lezen per maand, maar dat was per jaar. Daar... Lezen we vervolgens dat volgens rijksregels de gemeente gehouden is om kostprijsdekkende huren in rekening te brengen? Nou, dat lijkt mij verder beneden de kostprijs. Ik vind het ook een schandalig laag bedrag, want zelfs van een culturele ondernemer mag je toch wel een beetje verwachten dat hij zijn broek omhoog kan houden. Dus mijn vraag aan de portefeuillehouder, en dat is de heer Molenburg in dit geval. Wat wordt de nieuwe huurprijs? Dank u wel. Kort en duidelijk, dank u vriendelijk. Ik ga het door naar meneer Kramer. Meneer Kramer. U heeft zijn schultje nog. Hij doet het, voorzitter. Voorzitter, ons voorstel is om de keuze van een van de varianten uh, voor een renovatie van de krocht door te schuiven naar het moment dat de cultuurnota, die volgens trouwens deze notitie in juni al gereed zou zijn, aan deze raad wordt aangeboden. Nu een keus maken voor uh, de renovatie is namelijk nergens onderbouwd als het bijvoorbeeld gaat over wat zijn de mogelijkheden voor een toekomstig gebruik. En dan wat heeft dan de toekomstige gebruiker voor wensen als het goed gaat over het verbruik. Daarnaast ontbreekt het bij dit voorstel aan een exploitatieplan. Mijn collega de heer Deen zei het al eventjes. Een kostendekkende huur. Op welke wijze wordt deze straks doorbelast? Aan wie wordt die doorbelast? En op welke wijze gaat de gemeente hierin mee participeren? Al met al is het naar onze mening nu niet mogelijk een verantwoorde keuze te maken. En dan in antwoord uh, op mijn collega de heer El Gabali. Uh, uiteraard willen wij graag uh, eventueel ook voor een duurdere variant, maar dan wel uh, op de juiste manier onderbouwd uh, door uh, de cultuurnota en door een uh, helder exploitatieplan. Dank u wel, voorzitter. Dank u, meneer Kramer. Ik kijk dan voor... U steekt uw vinger op mevrouw Koper. Ja, mevrouw Koper, gaat u al. Dank u wel voorzitter. Er is al veel gezegd over dat er al meer dan 40 jaar geen onderhoud gepleegd is. En dat het hoogste tijd is. En dat we dit eensgezind aan het begin van het raadsprogramma hebben gedaan. We hebben ook met elkaar afgesproken. Geen likje verf, maar moderniseren van ons enige theater. De plek voor sociale en culturele activiteiten. Als koren, muziek, Sinterklaas toneel en het... ...of de spin in het web van het verenigingsleven. Waarbij de uitbater altijd rekening houdt met de portemonnee van de gebruiker... ...zodat het laagdrempelig blijft. En die laagdrempeligheid die is belangrijk voor de gemeenschap. Afgelopen maanden hebben we door de corona goed gemerkt... ...wat het belang is van deze activiteiten. Want wat hebben we het samenkomen, het samen muziek maken of luisteren... ...of naar een uitvoering gaan ook gemist. Voortvaren dit plan oppakken was dan ook de vraag van de Raad. En daarbij is ook verzocht om de uitbaters en de gebruikers te betrekken bij het plan van aanpak. Want dat is de bestuurstijl zoals we die in het begin van de raadsperiode met elkaar hebben afgesproken. En dat is ook de bestuurstijl waar de Partij van de Arbeid voor staat. Niet uit de ivoren toren, plannen maken, maar mensen erbij betrekken. Het heeft nu twee jaar geduurd en vorig jaar bleek waarom het zo lang duurde. Want er bleek een ander doel te zijn aan het renoveren van de krocht. Meneer Bluis noemde het net al, het koppelen van het huisvesten van een aantal verenigingen. Op zich een sympathiek idee, maar de benodigde ruimte bij de kerk is er nu niet en is nu niet beschikbaar. En die vertraging die kunnen wij ons met elkaar in deze gemeenschap niet permitteren. Er is sprake van echt grof achterstallig onderhoud. Uh, we hebben bij de begroting afgelopen keer samen met CDA een amendement ingediend... Om, en gevraagd zo spoedig mogelijk een investeringsplan. Uh, omdat de wethouder die kansen van de huisvesting nog niet wilde blokkeren... zijn we akkoord gegaan met de toezegging... Uh, oké, okay, dat investeringsplan met dan twee varianten. Eén voor het opknappen van de krocht en één... Uh, het moderniseren dus en één variant met uitbreiding huisvesting voor verenigingen. En ook geld opnemen in de begroting en... Participatie Uiteraard. Betrekken bij de plantvorming vanaf de gebruikers en de uitbaten. En dit stuk stelt ons zeer teleur. Er is geen input opgehaald bij de uitbaters en de gebruikers. Er is geen programma van eisen op basis van het gebruik. Toch staat er in dit stuk weer het scenario van een likje verf wat we nu al drie keer teruggestuurd hebben. En de schetsen gaan prima over een mooie gevel en een prachtige glazen uitbouw. Maar wij zien ook allerlei aanpassingen in het theater zelf, zoals een balkon... waarmee de geweldige akoestiek die er nu is, teniet gedaan wordt. Dus, en wat die derde variant inhaalt, precies inhoudt, is ons niet duidelijk. Dus de keuze van het college voor plan 3 is niet duidelijk voor ons... want we kennen het programma van eisen niet. En navraag bij uh, uitbaters en verenigingen uh, leert dat het bureau, één bureau... heeft nog de moeite van een bezoek aan de krocht genomen en het andere bureau niet. Beide bureaus zijn ongetwijfeld fantastische bureaus. Ik zie musea, kastelen en andere renovaties. Maar het gaat ook om het theater zelf, de binnenkant, het gebruik voor de gemeenschap. En hoe behouden we die geweldige akoestiek? Ik hamer daar echt op. Um, dus een bureau met expertise hierin is naar onze mening uh, noodzakelijk. Zijn we dan terug bij af? Nou, gezien het ontbreken van de wethouders, uh, we kunnen niet alle vragen aan de burgemeester stellen, begrijp ik, uh, is het wel een dilemma, maar weer een jaar voor uitschrijven en wachten op de cultuurnota die nu gepland staat voor 2021, dat is voor de partij van de Airwet echt niet verantwoord. Dus we stellen voor om sowieso akkoord te gaan met het minimaal opnemen van de vijf ton, met, door middel van participatie een programma van eisen te laten maken en daarna zo'n theaterrenovatiebureau erbij te betrekken... en daarna terug te komen met het gevraagde investeringsplan. En dan wil ik graag nog een opmerking maken over kostendekkendheid... want er wordt hier al een voorschotje op een dergelijke discussie genomen. Maar als deze investering is gedaan... en het meer dan 40 jaar durende achterstandig onderhoud is weggewerkt... En we gaan vervolgens een forse huur vragen. Dan is het nog maar een vraag of de uitbater de vriendelijke prijzen kan blijven rekenen aan al die organisaties en clubjes hier in het dorp. En die komen dan in de knel. Net als de uitbater zelf. En dan is het doel een laagdrempelig multifunctioneel podium... Van tafel. En Partij van de Arbeid is van mening dat het maatschappelijk rendement van de krocht in deze belangrijker is... dan het kosten wat het kost, financieel rendement, bereiken op de investering. En wij pleiten dan ook voor het boeken als onderhoud en dus een eenmalige uitgave. Dank u wel, voorzitter. Dank u, mevrouw Koper. Helder, ik ga door en ik kijk naar mevrouw Van der Veld. Mevrouw Van der Veld, aan u het woord. Dank u wel. Um, om met het laatste van de Partij van de Arbeid te beginnen... Dat was eigenlijk onze insteek helemaal. Waarom die kostendekkendheid aangehaald wordt is ons echt een raadsel. Juist door die kostendekkendheid los te laten maken we het laagdrempelig voor een ieder. En uh, ik denk hier iedereen bij, nou, we hebben daar zelf denk ik ook vaak gebruik van gemaakt. Wij in ieder geval wel als GBZ. Dat je daar voor een, een redelijk bedrag uh, een vergadering kunt houden en, en, en gewoon... Oké, okay. het moet gemoderniseerd worden. We zijn al zo lang ingebreken gebleven. En wij zien variant 3 als een eerste opstap naar een, een, uh, ja, een, een betere krocht voor ons allemaal. Want het is voor heel zandvoort. En daar wil ik het bij laten. Dank u wel, Van der Veld. Ik ga hiermee door naar meneer De Graaf. Meneer De Graaf, van u het woord. Voorzitter, dank u wel. Um, wij hebben uitgebreid in de fractie besproken dit... Uh plan van aanpak. Het lijkt er uh, naartoe te gaan dat, dat variant 3 het meest voor de hand ligt. Alleen waar wij zo bang voor zijn, is dat we weer geld gaan uitgeven voor inderdaad wat mevrouw Koper zegt, een liedje verf, et cetera, et cetera. Wat mij met name stoort in de variant 3 is dat het mogelijk ook geschikt kan zijn voor meerdere culturele functies. En dat is op geen enkele wijze onderbouwd, of dat mogelijk is. Dus wat dat er gaat, zou ik dat plan gewoon verder uitgewerkt willen zien. En ja, wij zouden zeer pleiten voor een geheel nieuwbouw daar, maar dat is helaas op dit moment nog niet mogelijk. Dank u. Dank meneer de Graaf. Ik kijk naar rechts, naar de heer Molenburg. Ik geef hem graag het woord. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, in de wetenschap dat... Uh, um, door een aantal van u indringend... zowel al wat stellingen zijn in, uh, ingenomen... maar ook een aantal vragen zijn gesteld. Um, ik weet mij gesterkt in de aanwezigheid van mevrouw Harris, die zich... Um, um, ik zou maar zeggen, wat op het technische deel... van de door u gestelde vragen zal richten. Um, even vanuit mijn eigen beleving kan ik zeggen... dat ik dat zat terug te rekenen dat ik op mijn 22 e uh, voor het laatst heb opgetreden in de krocht. Uh, en toen ik als burgemeester binnenkwam lopen uh, uh, vorig jaar, toen dacht ik... goh, er is niet heel veel veranderd. Um, maar goed, dat is een persoonlijke uh, beleving. Um, ja, het is erg lang geleden, hè? <laughs> ik weet het nog goed, het was een reunie van de vliegende schotel. Dat weet ik ook nog. Ja, dus, uh, ik heb het allemaal bijgehouden. Um, ja, wat dat betreft even, even een paar opmerkingen die ik in ieder geval vanuit mijn positie wil meegeven voordat ik het woord geef aan... Uh, de ambtelijke ondersteuning is dat... Uh, met name als het gaat om die grote uh, verbouwing in die variant... en dat is wel eventjes voorbijgekomen... dat we daar natuurlijk nog wel met een stevige discussie zitten met de parochie... en dat op dit moment gewoon een, een onhaalbare kaart lijkt. Dus dat betekent dat we dat wel kunnen en zouden willen, moeten willen... maar tegelijkertijd we daar nog wel met een speler en een partij te maken hebben... die op dit moment daar nog geen, uh, nou ja, ik zou maar zeggen, geen ruimte voor biedt. Dus dat is in ieder geval wat vanuit de discussie... Zoals ik die heb meegemaakt de afgelopen periode sinds ik in de gemeente aanwezig ben, heb meegekregen. Een ander punt met betrekking tot de kostprijsdekkendheid, maar misschien dat daar straks nog even nader ook op ingegaan kan worden, is dat wij hebben te maken met het regime van de wet markt en overheid, die ons in ieder geval ook um, ja, verplicht, en dat daar kun je van vinden wat je wil, verplicht om in ieder geval ook die kostendekkendheid door te berekenen. Um, dat geldt uh, niet alleen in de culturele sector, maar ook in de sportsector. Dus dat betekent dat we in ieder geval daar ook wel te maken hebben met een aantal vraagstukken die daaruit uh, voortvloeien. En ik ben het wel eens met mevrouw Koper dat uh, en anderen die dat ook hebben. Ja, dat helaas die wet er inderdaad wel vaak toe leidt. Dat juist. Mag ik interruperen? Voorzitter, dank u vriendelijk. Ik heb eh, nagezocht, Markt en Overheid, want dat heeft de wethouder vorige keer ook aangegeven. En het blijkt echt te gaan om sportaccommodaties en dergelijke met een bepaalde grootte. Dus ik wil daar toch wel de discussie nog eens een keer met elkaar over voeren. Maar dat kan dan een andere keer. Ja. Helder, dank u. Uitstekend. Um, nou, ik heb al uw uh, uh, meningen gehoord, ook met betrekking tot uh, de samenloop met de cultuurnota. Uh, nou, ik, ik zou alleen maar willen bepleiten om in ieder geval ook gewoon voortgang te maken in dit dossier. En ik kijk eventjes ambtelijk, uh, naar de ambtelijke ondersteuning om nog een aantal technische vragen die voorbij gekomen zijn in ieder geval ook te beantwoorden. Dank u wel. Mevrouw Hubers, u heeft een kaartje om in te kunnen spreken? Nee, ik ga even naar de bode roepen en die hoort mij nu al denk ik... Zou het u willen komen? <laughs> Hier van Actie. Straks de mogelijkheid om u in te spreken en dan uh, komt u ook in beeld, weet u. Dank Oké. Mevrouw, gaat u gang. Ja. Um... Er is, uh, uh, er is veel studie naar verricht voordat we uh, met uh, deze noten zijn gekomen en die studie heeft uh, in ieder geval uh, tot doel gehad om een renovatie te kunnen doen waarvan we allen dachten dat dat de beste zou zijn, namelijk met, in samenwerking met de parochie en dat is helaas niet gelukt. Het is ook niet gelukt om de kabouterzolder dan als minste van het totaal erbij te kunnen betrekken. Omdat dat zeer voor de hand leek te liggen om daar in ieder geval de gewenste renovatie dan mogelijk te maken. Nu die opties afvielen, is er aanvankelijk door het vorige college van uitgegaan... dat we dan zouden moeten volstaan met een likverf. Waarbij de gedachte was dat als we die likverf dan nu... Uh, uh, aanbrengen op het gebouw en, de, en de, de basisvoorzieningen op orde brengen, dat we dan de tijd hebben om met de parochie in de onderhandeling te treden om, om uh, straks wel een mooi plan te maken. Maar gezien de uh, reeds benoemde opmerkingen die de raadsleden hierover hebben gemaakt, heeft het het vorige college gemeente toch te moeten kiezen voor variant 3 waarbij er een maximumbedrag van vijf ton beschikbaar is gesteld... waarvoor de renovatie dan zou moeten plaatsvinden. En de gedachte daarbij is dat als de Raad de keuze heeft gemaakt... dat er dan met de partijen die daarbij van het gebouw gebruik willen maken... overleg zal worden gevoerd over wat hun wensen en hun bevindingen zijn met betrekking tot het gebouw. Want het heeft niet zoveel zin om met partijen te praten over... ...ruimtes die ze mogelijk zouden willen afnemen als die ruimtes er straks toch niet komen. Dus dat was voor het college destijds de afweging om voor variant 3 te kiezen. De vraag waarom we niet hebben gekozen voor uh, zandvoortje bureaus is uh, te beantwoorden dat we hebben gezocht naar bureaus die gespecialiseerd zijn in het uh, renoveren van uh, cultuurgebouwen... En natuurlijk zetten ze op hun, op hun website de meest mooie plaatjes. Maar ook kleinschaligere verbouwingen behoren tot hun kwaliteiten. En op basis daarvan zijn een aantal bureaus aangezocht. En niet iedereen heeft daarop gereageerd. Maar uiteindelijk twee wel. Die een plan hebben gelanceerd wat bij de stukken is gevoegd. En daarvoor zijn geen kosten gemaakt. Dus zij hebben dat gedaan op basis van, in de hoop dat ze een opdracht zouden kunnen krijgen. Bij de, bij de uitwerking van de plannen zal zeker ook naar de duurzaamheid worden gekeken... ...omdat dat natuurlijk een belangrijke component is om te zorgen dat je in ieder geval ook rekening houdt met de nabije toekomst. Als u vraagt naar het ontbreken van een exploitatieplan, dan klopt dat. Dat wordt gemaakt als de keuze is door de Raad is gemaakt met welke van de drie varianten er vervolgens verder zal worden gewerkt... De richtsnoer voor een kostprijsdrekkende huur voor maatschappelijke functies is rond de 70 euro per vierkante meter. Dus om, als een uh, richtsnoer. Um, volgens mij heb ik hiermee, meen ik, de meeste vragen beantwoord. <laughs> ja, misschien ben ik er nog één vergeten. Maar... Heel gevaarlijke opmerking. Ja. Dank u ieder geval voor, voor de, de meeste antwoorden. Um, <laughs> Ik kijk rond voor een tweede reactie. Zou u uw microfoon uit willen doen? Want er schijnt in verbinding te staan met... U blijft in beeld dan. Voor een tweede reactie en met het duidelijke verzoek puur technisch te doen. En laat het vooral heel kort proberen. Meneer de Graaf, gaat u gaan. Ja, dank u wel. Mevrouw Hubers, ik hoor u zeggen dat er een aantal architectenbureaus zijn aangeschreven. Uh, twee hebben er gereageerd. Maar onder die aangeschreven architectenbureaus zaten daar Zandvoortse architecten tussen. Er zijn geen zand... oh, sorry. Zullen we eerst de vraag even inventariseren? Ik kijk nog even rond en ik zie dat iedereen. Kamer. Ja, voorzitter, ik heb toch een vraagje. Als je variant 1 ziet en je ziet daar een bedrag van 150.000 euro: exclusief btw en voorbereiding en toezicht. Als je die twee corrigeert op dat bedrag, dan kom je ongeveer uit op 230.000 euro. Dan blijft er nog eh, 270 over voor variant 3. Ik kan u verzekeren, en dat is, dan, dat is dan wel inclusief BTW, want het maximale bedrag is 500. Ik kan u verzekeren dat je daar heel weinig voor kan doen. Dus uh, ik zou nogmaals pleiten, schuif het door, wacht op de cultuurnota. Die zou in juni dit jaar al klaar zijn. En kijk dan en uh, doe dan een juiste investering. En uh, dat zal vele malen hoger zijn dan deze. Dank u meneer Kramer. Ik kijk door. Nu naar meneer El Gabali. Ja, Dank wel, voorzitter. Ik, ik zie drie problemen. Eén, er staat in het stuk grove raming en ik hoor nu dat het een maximaal vijf ton is. Uh, grove raming en maximaal vijf ton zijn voor mij twee verschillende dingen. Uh, dan, uh, de grote variant kan niet vanwege dat de parochie dat niet toestaat. Ik zie in geen een van de schetsen, om het zo maar te zeggen, het stuk van de parochie betrokken. Dus dat, ik snap dat niet uh, persoonlijk. En het derde is, er is natuurlijk aan de zijkant en dan naar, meer naar de westelijke kant van het gebouw natuurlijk ook nog gedeelte uh, gedeelte openbare ruimte, wat we natuurlijk ook zouden kunnen uh, ja, gebruiken. En voor mij stond het in hele vroegere schetsen, stond het ook al zo beschreven om dat te gebruiken. Is daar nog nagekeken vanuit het college? Dank u wel. Dank u, vriendelijk. Ik kijk naar de middelste, middelste rij. Ik kijk naar rechts en ik zie mevrouw Van de Veld. En mevrouw Koper, ik geef eerst het woord aan mevrouw Van der Veld. Ja, ik verbaas mij toch echt over de vragen die hier gesteld worden. Of er, of er nou zandvoortse bureaus aangetrokken zijn of niet... Als iemand het rotje knor het beste kan, dan moet die het toch lekker doen. Waar gaat dit over? Ik schaam me echt voor de vragen. Ik meen het echt. En dan hoor ik ook bedragen over tafel gaan van maximaal dit. En waarom niet dit? En waarom niet dat? Laten we nou eens een keer uitgaan van de expertise die, die ingehuurd wordt door ons college. Daar laat ik het bij. Dank u, wel. Ik ga nu naar mevrouw Koper. Mevrouw Koper. Ja, ik, ik wil graag ingaan op wat meneer zegt over het feit dat uh, de ruimtes niet... Uh, uh, dat pas later bekend werd dat de ruimtes niet afgenomen konden worden... en dat voor die tijd dus geen participatie heeft kunnen we plaatsvinden. De Partij van de Arbeid is van mening dat je juist met elkaar van tevoren de de, de, de eisen in kaart moet brengen... en op basis van dat programma van eisen een plan te maken. Het plan om al te niet uit te breiden met andere verenigingen, dat was voor de raad geen uitgangspunt. Dat was een uitgangspunt van de wethouder... maar het was niet het uitgangspunt voor de raad. En dat wilde ik toch wel even nadrukkelijk benoemen. Want de vraag die wij gesteld hebben... is het opknappen en moderniseren van de krocht. En dan gaat het om het theater op zich... en de stukken die erbij zijn. Mocht daar in de toekomst dus uitbreiding plaatsvinden... dan zou dat heel mooi nog geknipt kunnen plaatsvinden. Daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Maar het gaat wel primair om, om door te gaan... met het moderniseren van de krocht. Want dat hebben we nu al zo lang... alle verenigingen en de uitbates ook... Uh, belooft. en ik moet er niet aan denken dat de brand uitbreekt omdat wij als gemeente in gebreken zijn geweest. Dank u mevrouw Koper. Ik kijk nu naar de heer Molenburg voor het laatste reactie. Wellicht op mevrouw Wiepers. Meneer Molenburg. Ja, voorzitter, ik, ik heb nog niet helemaal zicht op hoe precies uh, ik zou maar zeggen ook de verhoudingen liggen om uh, uh, verder te gaan met dit stuk. Uh, wat dat betreft, ja, een aantal van u willen het. Um, ik zou maar zeggen, ook meer in lijn brengen met de cultuurnota. Tegelijkertijd is er ook uh, een aantal van u die zegt: van nou, we willen in ieder geval uh, uh, uh, nu al de weg uh, inslaan vooruit. Um, dus ja, wat dat betreft ben ik nog wel even zoekende naar wat, wat uh, ja, ik zou maar zeggen, daar de exacte verhoudingen in zijn. En ik kijk nog even naar uh, mevrouw Hubers voor in ieder geval ook nog de, de technische vragen die gesteld zijn, mevrouw Hubers. Gaat u gaan. Ja, er is niet uh, een uitvraag gedaan bij Zandvoortse uh, bureaus... ...omdat die niet echt gespecialiseerd zijn in het opbouwen of, of het renoveren van culturengebouwen. Uh, en uh, meneer El Gabali, u vraagt uh, hoe het zit met de uh, met, met variant waarbij uh, twee architectenbureaus zijn, gevraagd, of architectenbureaus zijn gevraagd... ...om te kijken wat er wel kan. En ik heb het misschien net niet goed, goed geduid, maar... Daarbij is rekening gehouden met het feit dat de parochie niet mee wilde werken. Dus er is om de parochie, de, de exploitatieruimte is gezocht in uh, de, de beschikbare ruimte van de gemeente zelf en dus niet van de parochie. Maar het, het, het, de, de, de vorige wethouder wilde heel graag een variant waarbij de gebouwen van de parochie wel zouden worden betrokken. En hij meende dat dat op termijn mogelijk wel denkbaar was. En dat was... Voor hem een belangrijke reden om voor deze variant te gaan. Dank u vriendelijk voor deze heldere toelichting. Ik stel hiermee vast dat het wellicht een hamerstuk is. Nee. <laughs> <laughs> een bespreekstuk. Dank u vriendelijk. Ik sluit hiermee het agendapunt af. En ik ga door naar 5a. En ik zou 5a en 5b willen behandelen met een hoofdknikje, als u het goed vindt. Ik kijk u dan aan en u knikt dan ja en dan is het daarmee een hamerstuk geworden. 5a. 5a. In mijn agenda. Beslissing om bezwaar tegen verhoging, forensbelasting 25 januari. Mag ik zeggen, hamerstuk. Ik ga nu naar 5b. Meneer Stefan. 5b van 26 januari. Hetzelfde verhaal. Ik kijk u allen aan, wel indringend, maar duidelijk. Hamerstuk. Dank u vriendelijk. Die tempo wil ik inhouden. houden. Concept jaarrekening: We bouwen het spanning op. 2019 VRK. Meneer Molenburg blijft zitten. Het zal u nog meevallen. In de hele avond. Oh ja, u allen ook, zie ik. Inleiding. De veiligheidsregio Kennemerland is een gemeenschappelijke regeling. Waarbinnen binnen negen deelnemende gemeenten hun veiligheids- en gezondheidszorg georganiseerd hebben. Ieder jaar... Rapporteerde VRK, exploitatie, recent VRK, jaarverslag 2019, aan de raden gebesteerd. Vooral de leden van de commissie het woord krijgen. Heeft één van u betrokkenheid dan wel iets anders? Heeft u, is er een inspreker? Ook dat niet. Dan kijk ik de zaal rond. En u kijkt me alle vragen aan, maar u mag de vraag gaan stellen. Wie mag gekeerd schrijven? Meneer Bluis? Nee, mevrouw Koper. Ik ga het rijtje gewoon maar even af nu. Mevrouw de Vries, ja, dan, dan telt het niet. Dan is het Brouw voor de Veld. Heel weinig op en aanmerkingen als het gaat over 6a. En bij 6b, eigenlijk, ja, er is nog niet meegenomen wat er over ons. U behandelt ook gelijk 6b, hoor ik dat? Ja, want ik heb maar weinig over 6a. Oh, dan gaan we 6b, dat is prima. Dan doen we straks 6b. Nou. Nee hoor, ik bedoel, vastgestelde feiten, daar, daar ik heb ik nog een ik over. 6B, 6a en 6b, fantastisch. Ja toch? Ik, ja, ik Snelheid u. erin, dat dacht ik ook. Ja, wat 6b betreft, er is natuurlijk nog niet meegenomen wat er over ons heen gekomen is de afgelopen maanden. En uh, ja, uh, we moeten daar voorzichtig in zijn in de raming, maar ja, daar kunnen wij als gemeente weinig mee. We moeten alleen wel rekening houden natuurlijk dat we volgend jaar wellicht een... Uh, een hogere rekening krijgen. Maar dat, dat is dan maar niet anders. Mevrouw Verzelt, u bent duidelijker helder. Dank u. En ik kijk nu naar de middelste rij. De eerste. Nee. Meneer Hendricks. Mevrouw de Vries. Mevrouw de Vries. Aan u het woord. Mevrouw de Vries is niet ingelogd. Zal ik het woord nu geven eerst aan... Meneer Bouwberg-Wierson, meneer bouwberg gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Zowel voor 6a als voor 6b geldt wat ons betreft Hamerstuk. Dank u. Dank u, vriendelijk, voor de snelle reactie. Mevrouw de Vries. Ja, nou doet hij het. Dank u wel, voorzitter. Uh, weinig uh, aan aanmerkingen als het gaat inderdaad om de begroting. Want we ook zien dat het uh, een positief resultaat is. Dus altijd goed om te zien dat er efficiënter gewerkt wordt en daardoor ook besparingen... Uh, uh, worden gedaan. De enige kanttekening die we wilde, wilde maken was uh, echt tot betrekking tot Veilig Thuis. Omdat we zien dat er een plan van aanpak gemaakt wordt en die ook uh, voornamelijk besparing uh, beoogt. En dat we toch echt wel vinden dat het kind hierin centraal moet staan. Omdat we eerder ook stukken hebben gehad waarin eigenlijk lange wachtlijsten waren bij Veilig Thuis de organisatie als instabiel werd. Uh, ...bestempeld uh, en dat er echt een verbeterslag gemaakt kon worden. Uh, dus die kant, ik we toch hier nog even plaatsen dat het goed is om het kind centraal te houden, ongeacht de kosten uh, en te focussen op besparing... ...dat ook de dienstverlening verbeterd wordt. Dank u wel, voorzitter. Dank u, mevrouw De Vries. Ik zie meneer Deen naar me zwaaien. Meneer Deen, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, uh, uh, iets ander beeld op die efficiëntieslag. Wij vinden het goed dat juist die voorwaarde erin uh, verwerkt is. En uh, voor wat betreft uh, de begroting, uh, denken we dat dat een, een, een heel groot stuk natte vingerwerk is. Omdat we gewoon moeten afwachten wat er met die coronacrisis uh, allemaal op ons afkomt. Ook hier. Dank u wel. Dank u, meneer Deen. Mag ik nu naar de heer De Graaf gaan? Meneer De Graaf? Voor ons 6A, 6B, een hamerstuk. Dank u voor de snelle reactie. Meneer Stefan? Ja, CDA ook een hamerstuk. Beide punten. Dank u, meneer, meneer Algebali. Ja voorzitter, met de aantekening die mevrouw de Vries uh, net geeft is het voor uh, GroenLinks ook een hamerstuk. Wij wilden dat zelf zeggen dus het komt mooi uit. Duidelijk, dank u. Meneer Kramer. Oh, ja. excuses. Meneer Molburg enkele vraag. Dank u wel. Er zijn uh, twee punten uh, zijn er aangeroerd. Dat is in de eerste plaats het feit dat de begroting voor het komende jaar uiteraard in het licht van alles wat, uh, wat over ons heen gekomen is, um, ja, de mogelijke onzekerheden met zich meebrengt. Wat ik u wel wil meegeven, ik draai nu vrij uh, uh, intensief mee uh, in de organisatie van de Veiligheidsregio en dat heel veel van het extra werk wat er gedaan wordt, wordt geleverd door mensen die vanuit de gemeente worden gedetacheerd en, en binnen de VRK, um, ja, ook op titel van, van de VRK, vanuit de gemeente, het werk doen. Um, dus in dat opzicht, uh, ja, moet ik zeggen, dat is ook wel prettig om te constateren dat op die manier er ook een hele goede manier van samenwerken tussen de gemeente tot stand komt uh, en er ook beleverd wordt vanuit de gemeente als dat nodig is. Met betrekking tot het punt dat is ingebracht door mevrouw de Vries um, en later ook door een aantal andere. Um, de gedachte is inderdaad dat door het integreren van veilig thuis, uh, door het samenvoegen van bijvoorbeeld back-offices en andere uh, functies die efficiëntie bereikt kan worden. Maar daar is geen zins de bedoeling dat daarmee ook uiteindelijk ook de, de ik zou maar zeggen, primaire functie van veilig thuis mee onder druk komt te staan. Het gaat echt om een efficiëntie voortkomend uit de samenwerking. Waarbij wij wel zeggen van ja, we hechten er wel ten eerste aan dat er ook een vooruitzicht is en een plan van aanpak om dat inderdaad ook echt daadwerkelijk te kunnen effectueren. Dank u wel voorzitter. Dank u, vriendelijk. Ik kijk nog even rond. Een aftrap misschien? Nee? Mag ik vaststellen dat we het daarmee een hamerstuk hebben? Beide punten. Dank u, vriendelijk. Is dit een hamerstuk? Voor 6a en 6b. Agenda punt 7. Jaarverslag 2019 en jaarplan 2021. Bereikbaarheid zuid kennemerland u bent niet mevrouw Albines, hè? Nee, nee. Uh, Zandvoort neemt samen de gemeente Bloemenal, Haarm en Heemstede deel in de gemeenschappelijke regeling. Is de ontwerpjaarverslag en een jaarrekening over 2019 en ontwerpbegroting jaarplan 2021 opgesteld. De stukken worden naar de deelnemers voorgelegd, dat is duidelijk. Daarna gaan ze naar gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland. En nu sluiten de jaarstuk af met definitieve vaststelling... Welke consequenties deze crisis heeft, waar we nu in zitten, dat is natuurlijk nog een groot vraagteken. Ik kijk u rond en ik zie al gelijk, kijk, nu is het een stuk hongeriger. Ik begin vooraf aan. Meneer Stefan, meneer Stefan, gaat u gang? Dank u wel. Heel kort, het CDA heeft altijd uh, de regionale samenwerking, regionale samenwerking op dit gebied uh, ja, van de bereikbaarheid... Uh, uh, ...positief uh, bevonden. En wat het mooie is dat je nu ook ziet... ...dat we ook eindelijk na al die jaren van investeren ook uh, resultaten boeken. Er wordt een hele reeks uh, genoemd... ...maar ik denk dat het belangrijkste die ik toch wel even wil uitstippen is... ...de structurele verbetering van de spoorse bereikbaarheid. Ik denk dat we daar uh, eindelijk ook voor, voor de Zandvoorters zien... Uh, wat, het, ...wat het ook, ook voor Zandvoort en, en ook de regio oplevert. Uh, lof voor wat er allemaal in 2019 uh, is, uh, is gerealiseerd... En, en gedaan hierin. Um, dat wil ik even zeggen, Van onze namenstuk. Dank u wel, Ik zag net wie de op opstak. Heb ik het nog steeds goed, meneer El -Gabali. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn vooral teleurgesteld. Uh, niet eigenlijk in het stuk, voor een deel wel. Maar vooral in het feit dat wij nu al een aardig tijdje aan het wachten zijn op een soort van onderliggende stukken. Ik noem er bij een kenmerk agenda en een bereikbaarheidsvisie op, die wij eigenlijk in deze raad nog niet hebben vastgesteld. En als ik dan naar de begroting kijk. Uh, van, uh, van deze samenwerking... dan zie ik daar wel al... elementen uit worden uitgewerkt. En dat vind ik niet de goede volgorde. De volgorde is dat wij eerst een plan vaststellen... en dan geld eruit gaan geven. Dus mijn vraag aan het college is van... wanneer kunnen we uiteindelijk die stukken rondom bijvoorbeeld de bereikbaarheidsvisie... en de Kennenmo agenda weer op ons bordje verwachten? En aan de hand daarvan gaan wij dan kijken wat daar daaraan gaan uitgeven. Um, en wij hebben nog een vraag wat, wat betreft het fietsparkeren. Uh, en eerlijk... ...de eerlijkheid gebied te zeggen dat wij dit uh, eigenlijk van voormalig wethouder hij uh, hebben gehoord ooit... ...is dat we aan de oostkant van het station ook nog graag eigenlijk een soort van fietsparkeerplek willen creëren. Er worden daar op, dat moment, op dit moment veel fietsen geparkeerd op het perron zelf... ...wat eigenlijk niet wenselijk is voor onder meer de veiligheid. Um, is er een idee of in ieder geval al een, een lichtje aangestoken bij het college om naar te kijken... ...om naar die locatie te kijken om ook daar fietsparkeerplekken bij het station te realiseren? Voor ons is het dus geen hamerstuk, dank u wel. Dank u. U zei voor ons is het een hamerstuk? Geen, geen hamerstuk, dank u. Dus dat weten we alvast. Ik kijk nog naar de heer De Graaf, die heeft net niets willen zeggen. Nu wel. Nee, dank u. Nee, het wordt een spreekstuk, dus uh, daar sluit ik mij weer aan. Maar ja, u kunt een technische vraag hebben. Maar het... Nee, dank u wel. En ik kijk verder naar de ruimte, meneer Bouwberg-Gilso. Gaat uw gang. Dank u, voorzitter. Uh, ik wil ook merken dat wij het, uh, het voorliggende raadstuk onderschrijven. Dank u. Dank u vriendelijk, meneer van Tichelen, gaat u gang. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, over het jaarverslag uh, ontwerp jaarverslag 2019 uh, hebben we niet al te veel te zeggen. Het is uh, verleden tijd en dat ziet er goed uit. Over het jaarplan, dat is wat interessanter, want dat ligt nog in de toekomst, 2021. Daar hebben we wel wat over te zeggen. Eerst even een, een taalkundige opmerking. Op pagina 2 daar staat een typo, er staat een na-aanleiding. Dat moet natuurlijk zijn na-aanleiding. Even een kleine correctie. Op pagina 9, ten aanzien van programmalijn openbaar vervoer, daar staat. Openbaar vervoer is een volwaardig alternatief voor eigen gemotoriseerd vervoer... ...voor de bereikbaarheid van woon-, werk- en sociaal-recreatieve bestemmingen. Dat is een mooi doel, maar om meerdere redenen niet echt haalbaar. Wat jouw bagage kan meenemen met een auto is niet te vergelijken met het OV. En verder is al gevolg van de corona een hoos in de verkoop van Tweelandse auto's... ...omdat nogal wat mensen het OV hebben besloten te verlaten. Persoonlijke veiligheid en gebrek aan zin om een mondkapje te dragen... ...spelen daarbij een rol. Gelukkig is uit recent onderzoek gebleken dat Zandvoort qua parkeren nog speelruimte heeft. Laten we deze ruimte zo goed mogelijk benutten met de middelen die reeds bekend zijn. Namelijk uh, uh, diversificatie en gewoon verkeersregelaars die de boel, uh, de juiste kant op geleiden. pagina 12 daar staat aansluiten zeeweg-randweg. Maar ja, daar wordt op dit moment niet erg veel mee gedaan... Het mooiste zou zijn om natuurlijk de doorstroming te bevorderen met het Haringbuistracee. Maar ja, dat is van tafel. En om goede redenen trouwens, want er zouden natuurgebieden opofferen. Die zeeweg Randweg is dan in feite een indirecte verbinding met de A9. Naast de eerder genoemde al mogelijk tijdelijke verhoging in het verkeersaanbod door de corona... ...hebben we ook nog een hele belangrijke andere. De MRA die heeft als ambitie... 250.000 woningen, maal 2, 500.000 mensen op een bevolking van 2,5 miljoen. Dat is een bevolkingsaanwas van 20%. Dan gaat het natuurlijk niet stiller door worden in Zandvoort. En als we dan naar de toekomst kijken en we willen daarop inspelen, regeren is vooruitzien. Laten we daar dan uh, rekening mee houden en laten we niet net doen alsof iedereen op de fiets hier naartoe komt. Want dat zie ik niet gebeuren. Dank u wel, voorzitter. De heer wel, Ik zou mevrouw Van het Veld net. Ja, voor ons was het een hamerstuk, maar dat uh, is geen hamerstuk meer, heb ik net vernomen. Dus. Maar wel, trek het hamerstuk in. Dank u, Rienek. Meneer Hendricks. Ja. Correctie, ik trek het hamerstuk niet in. Ik constateer dat het geen hamerstuk is. Dat is een andere versie. Mevrouw, u bent fantastisch. Dank u. Meneer Hendricks. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, de heer Stefan net al aan, er is in uh, het afgelopen jaar... Een belangrijk punt wel bereikt, en dat is die, die spoorse bereikbaarheidsmaatregelen. De extra investering in het spoor, waardoor er meer treinen naar Zandvoort komen. Dat komt de bereikbaarheid echt ten goede. Dus dat is alvast heel positief over het jaar waarover dit verslag gaat. Een belangrijk onderdeel van mobiliteit zegt ook de mobiliteit per auto. En we zien in deze regio dat de infrastructuur bij lange na niet bij is gebleven bij de groei van de mobiliteit. En dat het resultaat daarvan ook is dat de regio aardig dichtslipt... Als je vanuit Zandvoort naar je werk gaat voor bezoek, dan sta je al snel in de file. En dat geldt natuurlijk ook voor onze gasten, de toeristen die hier naartoe willen komen. En die ook regelmatig in de file staan. En daarom is het ook heel teleurstellend dat uh, bijvoorbeeld een project als de aansluiting Zeeweg Randweg... Uh, ...als je dan in het jaarverslag ziet staan dat het budget uit 2017 keer op keer wordt doorgeschoven. En ook nu weer wordt doorgeschoven naar uh, 2021. Ja, de vraag is, gaan we er nog wat mee doen? Um, en dat hangt inderdaad ook heel sterk af... Um, de heer Agobali verwees net even naar, naar de nieuwe eh, visie. Eh, waarbij ik hoop dat er wat meer aandacht... Eh, net, althans laat ik zeggen, net zoveel aandacht is in de oude visie voor bereikbaarheid per auto. Maar dat we er niet alleen wat over opschrijven, maar dat we het ook daadwerkelijk doen. Want als je terugkijkt eh, over de afgelopen jaren dat we deze bereikbaarheidsvisie hebben... Eh, eh, ...constateer ik dat er op het gebied van fietspaden, fietsparkeren en dat soort dingen eh, voldoende is gebeurd... Maar dat de auto-infrastructuur echt achterblijft. Dank u, voorzitter. Dank u, meneer Hendricks. Dan geef ik het woord aan de heer Molleburg. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Um...